men nu op basis van het duurzaamheidsfonds een lening kan aanvragen. Uh, maar ook bijvoorbeeld de, uh, de, de inspreker, of een inspreker die is geweest... ...die ooit uh, gevraagd heeft om uh, een sedumdak. Uh, de mogelijkheid is er nu ook. Weliswaar heel laat, maar hij is er. En daar moeten we denk ik als Zand voor trots op zijn... ...dat wij eindelijk, uh, en ook gezien de gemeentes in onze omgeving... ...veel meer te besteden hebben aan duurzaamheid uh, dan het is... In het raadsprogramma werd ook opgenomen dat er een deel uh, revolverend uh, zou moeten zijn. Ja, wat dat er gaat uh, kan ik de heer Deen steunen dat ik het liever meteen had weggegeven aan subsidies. Maar revolverend is op wat dat er gaat ook een goed karakter. Uh, en ik denk dat de raad blij kan zijn met het feit dat het merendeel ook revolverend is. Wat betreft dan uh, de twee amendementen. Ja, dat is, dat is altijd heel lastig. Uh, enerzijds het amendement van OPZ, dat is het antwoord eigenlijk heel kort vanuit D66... Of er nou 18 jaar over doen, of 4 jaar over doen, op het moment dat geld op is, is het stop. Dan kun je er dus voor kiezen. Ja, je, je wordt weer geblokkeerd en je, het is hartstikke leuk, dankjewel. Um, dan kun je ervoor kiezen, zeg maar, om, uh, om dat dan te doen. Ja, ik, ik, weet een ja, ik vind het altijd zo heel erg vervelend als je op één keer weer gemuild wordt, maar ik weet niet waarom dat is dan. Ja, ik hoor je ook niet meer, dus ik bent ook gemuild. Ik, we hebben geen idee, dus, Oké, okay. uh... nou ja, kan gebeuren. Uh, nee, maar waar het om draait... Uh, het maakt in principe dus niet uit of je er nou 450.000 euro drempel van maakt of 100.000 euro drempel van maakt. Het enige wat je doet is de termijn verlengen. Dus op dat gaat zijn we daar tegen, tegen dat amendement. Uh, wat betreft uh, het initiatief van, van de PVV, ja, eigenlijk kan niemand daar tegen zijn. En dat maakt het ook altijd zo lastig. Hè? Doe je er nu wat aan of uh, probeer je het op een andere wijze op te lossen? Meneer Hermsen, ik zie een interruptie van de heer bouwerg wilson Dat ging nog over het vorige onderwerp wat u behandelde. Als indiener in, neem ik aan. De heer bouwerg wilson Nou, ik, ik wou namelijk even iets rechtzetten. Ik begrijp dat de heer Hermsen de, de, het amendement wat wij hebben ingediend ziet als een, een, een, een poging om geld uit te smeren. Nee, dat is het helemaal niet. Het is namelijk om te voorkomen dat geld wordt uitgegeven aan doelen... waar we later misschien spijt van krijgen. Het is om te voorkomen dat doelgroepen die professioneler van aard zijn dan anderen... het voortouw zouden hebben dat ze als eerst komen... en daar misschien het hele pot voor een jaar leeg halen. Het is om te bereiken dat in ieder geval de, uh, de zaken uh, doelmatig uh, worden, worden besteed. En dat je dus uh, door het beperken met één aanvraag per jaar... meer mensen in de gelegenheid stelt om voor een subsidie aanmerking te komen. En datzelfde geldt voor de hoogte van het plafond, wat je maximaal kunt aanvragen. Als er 4,5 ton besteedbaar is per jaar met een plafond van 100.000 euro... en je hebt zes doelgroepen, dan is een eenvoudig deelsommetje. Stel dat alle doelgroepen zouden even belangrijk zijn. Al heel helder dat dan met één aanvraag van een behoorlijke grote... de, de pot voor die groep zou leeg zijn. Nou, dat moet je, dat, dat moet je niet, niet willen. En daarom... Dit ligt wel aan de G4. die heeft uh, mogelijk een verkeerde knop ingedrukt. Hoort u mij weer? Ja, ik hoor u. En misschien kunt, ja, kunt u iets. Maar het, waar was ik gebleven, wat u betreft? Ehm. Um... Nou, dan moet je me even. even... Oké, okay, nou goed. Waar het in ieder geval bij om ging is om aan te geven wat, waar het ons om te doen is. En dat is namelijk om te bereiken dat zoveel mogelijk mensen uh, in een jaar in aanmerking komen voor subsidie. En dat je de, de plafonds per doelgroep relateert aan de, uh, aan de doelstelling per doelgroep. Uh, dus het aantal te verduurzamen uh, uh, uh, uh, uh, bedrijfspanden. Bedrijfspanden en panden. Uh, Dit daar toelichting, voorzitter. Heer Hermansen. Ja, voorzitter, het gaat inderdaad om de projectsubsidies. subsidies. Ik zie ook inderdaad dat het college voorstelt om per, per aanvraag dat maximaal 100.000 euro aan uit te geven tot een maximum van 450.000 euro, maar elke aanvraag is 100.000 euro. En of, of u dat nou dan zeg maar in vier jaar doet, waar net zoveel bedrijven et cetera daaraan kunnen voldoen, of u doet dat dan uh, ...zeg maar met 100.000 euro per jaar... ...dus zijn de 18 jaar... Ja, uh, ...een pot is op een gegeven moment op... ...en de hoeveelheid aanvragen worden gewoon verwerkt... wat dat er gaat... ...en uh, daar kunnen we dan van mening verschillen... ...de uh, want ik zie het ook aan uw mimiek. Uh, wat betreft in ieder geval het amendement voor want dan ga ik gewoon weer verder waar ik uh, was gebleven... ...en dat betekent het amendement van de PVV. Ja, iedereen wil natuurlijk uh, zo snel mogelijk helpen... ...en dat merk je ook vanuit het Rijk... Uh, ...daar wordt geld natuurlijk beschikbaar gesteld... ...ik dacht uit mijn hoofd iets van 150 miljoen euro... Uh, ja. voor de verduurzaming van, uh, van een aantal zaken. Ik, ik zie u schudden, wat is het probleem? Meneer Hermsen, ik zie weer een interruptie van de heer bouwberg Wilson. Dus ik ga even weer naar de heer bouwberg Wilson met het verzoek om de interruptie kort en bondig te houden. Dat zal ik zeker doen, dank u voorzitter. Het punt is namelijk dat die 450.000 euro is voor de komende vier jaar per jaar beschikbaar. En de plafond per jaar voor een subsidie is maximaal 1 ton. Dus het heeft niets te maken met uitsmelen. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Herms. Ja, dank u wel. Dat is exact ook wat ik zeg. Maar dat maakt verder niet uit. Um, als het gaat om het amendement van de PVV... Uh, iedereen wil zo snel mogelijk helpen. Nou, er komt vanuit het Rijk natuurlijk een hele hoop geld. Uh, we hebben natuurlijk onze armoedebestrijding. Uh, en als het gaat om de vraag... Uh, wat kunnen we dan nu doen? Ik, ik roep die mensen op... en ik ga ervan uit dat u dat ook doet, uh, meneer Deen... om uh, op het moment dat die kwestie zich voordoet... dat ze zich melden bij de juiste... Uh, uh, die, ja, het juiste loket. Uh, dat kan zijn uh, bij de uh, bibliotheek. Dat kan zijn bij de blauwe tram. Dat kan zijn bij het gemeentehuis. Uh, dat kan zijn uh, als het jongeren zijn. Via jongerenwerk. Uh, dat kan via het gebruik van de Zandvoortpas. Ik zou gewoon alle mogelijke middelen die er zijn. Uh, en, en proberen daar in ieder geval aanspraak op te kunnen doen. Of zich in ieder geval te melden. Uh, voorzitter, uh, laat ik hier maar afsluiten. En dan in ieder geval zeggen dat wij vanuit D66 te, uh, tegen de twee amendementen zullen stemmen. ...en voor uh, Duurzaamheidsfonds, want dat is wat ons betreft... ...en voor mij persoonlijk een bijzondere eer... ...dat die uiteindelijk gerealiseerd wordt, voorzitter. En daar zijn wij in ieder geval vanuit D66 buitengewoon trots op. Dank u wel. Um, dan is het tijd. Althans, als ik aanneem dat het hang, de hand van de heer Bouwer-Wilson nog een oude is... ...is het tijd om het woord te geven aan het college. Uh, ik heb begrepen dat de heer Van Haafden zal antwoorden... Maar vanuit de portefeuille Armoede, de uh, heer Bluis ook een kort um, statement zal geven. Dus de heer Van Haafden. De heer Drommel. In... Ja, voorzitter, punt van orde. Er waren net wat storingen. Mm -hmm. En nu zie ik u geen van allen meer. Ik hoor u wel. Ben ik hier de enige of zijn er meerdere? Nou, ik zie u allen uh, in, in beeld. Dus uh, ja. Cool. Misschien als u even wat ververst ergens, dat dat dan weer uh, helemaal goed komt... ...en u ons allemaal weer kunt zien. Oké, okay, excuses. De heer Van Haafden. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik probeer bondig te blijven en uh, als het kan, daar uh, ook concreet antwoord te geven... ...op de vragen die gesteld zijn. Uh, ik begin met het uh, amendement dat uh, door uh, de heer bouwberg wilson is toegelicht vanavond... Um, even, ik zal even kort een korte toelichting geven en dan uh, mag ik een voorstel. Um, het, het budget waar het college straks over gaat beschikken is bedoeld om een aantal thema's te stimuleren, niet alleen de energietransitie. Uh, dit amendement richt zich volledig op de energietransitie en is een manier om uh, no regret maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen en hybride waterpompen te stimuleren. Daarnaast geeft het amendement striktere kaders mee aan de doelgroepen en vooral de subsidiebedragen per doelgroep. In die zin is het een oproep voor een aparte subsidieregeling om nodige redmaatregelen in Zandvoort te stimuleren. Als het amendement volledig wordt overgenomen, zou het beperkend zijn, want we kunnen namelijk dan geen schoolpleinen vergroenen. We kunnen geen bijdrage leveren aan het verduurzamen van doelgroepenvervoer. En we kunnen geen bijdrage leveren aan het stimuleren van plasticvrije evenementen. En we kunnen ook geen groene taken stimuleren, et cetera, et cetera. Als we het hebben over uh, no-request maatregelen, dan uh, geef ik u even mee dat de landelijke overheid op dit moment een subsidie verleent van 30% als het gaat om twee installatiematerialen. Bijvoorbeeld de maatregel om je zonnepanelen en of uh, uh, je energie, uh, je verwarming uh, op die manier, zeg maar, beter uh, beschikbaar te houden. Met andere woorden, als je 30% subsidie kan je aanvragen via de gemeente. Um, je kan ook je afvragen of een subsidie op dit moment op zonnepanelen nodig is. Want uh, wat we ook weten is dat we op dit moment via de gemeente 100% kunnen financieren. Dus wat dat betreft in een, denk ik een behoorlijke en belangrijke aanvulling. Maar nu komt het. Het voorstel van uh, uh, de heer Bouwberg wilzen zegt eigenlijk van... Wat doet dit college nu als blijkt dat in een recordtempo uh, de subsidieaanvragen volgeboekt worden? Hè, we hebben 450.000 euro per jaar beschikbaar. We doen het een periode van vier jaar. We hebben ze gezegd. Wat maakt hem mij niet uit als dat in één jaar is uitgegeven. Maar wat we ook zouden kunnen doen, en dat lig ik even bij de heer Bouwberg wilson neer, is als wij nou starten met de aankondiging dat particulieren en ondernemers een aanvraag voor subsidie kunnen indienen die pastend zijn binnen dit kader. En wat we zeggen is dat we dan vervolgens een periode van een x aantal maanden. En dan kunnen we met elkaar afspraken over maken of dat vier maanden of zes maanden moet zijn. Alle aanvragen binnenkrijgen, verzamelen en beoordelen. En dan op basis van die ingediende aanvragen uiteindelijk tot een concrete verdeling van de beschikbare subsidiemiddelen komen. Waarbij we proberen zoveel mogelijk... Uh, aanvragers te, uh, uh, te helpen en uiteindelijk niet direct uh, zeg maar met de beschikbare middelen uh, wat dat betreft uh, uh, leeglopen. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn voorstel aan uh, uh, de heer Bouwbeer Gwitschel of hij daar uh, zich in kan vinden, want dan neem ik aan dat het amendement op zichzelf uh, niet meer noodzakelijk is. Verder, um, een opmerking die ook uh, mevrouw uh, nog even maakte. Um, dat had te maken met. Uh, um, uh, nee, dat had te maken met de uh, actie en amendement van de heer Deen. Uh, laat ik daar, als u het goed vind, voorzitter, waar meteen over gaan. Want de heer Deen heeft een uh, voorstel gedaan die uiteindelijk neerkomt. Of wat uh, ik dan beschouw als een soort uh, onderdeel van de armoedebestrijding. En uh, laat ik, voordat ik mijn antwoord geef, even voorstellen, voorzitter, uh, dat de heer uh, Bluis, collega Bluis, even een reactie geeft vanuit zijn portefeuille op dit amendement. En dan neem ik het verder verder over. De heer Bluis, aan u het woord. Ja, dank u wel. Ja. Ja, ik wil, wil even, ik hoor het over armoede, energiearmoede, hebben we het allemaal. En, uh, nou, het is even goed te weten, dat, uh, want er is al een discussie wie heeft nou wat gezegd en gedaan. Ik heb het even voor u nagezocht. Tijdens de begrotingbehandeling hebben we het inderdaad over armoede gehad. En hebben we het vooral over de armoede bij de gezinnen en de kinderen gehad. Daar is een motie voor ingediend. En die is door de hele raad geaccordeerd. Ik heb nog eens even naar de algemene beschouwingen gekeken. Er is maar één partij, ik zal de naam van de partij niet noemen. U mag het zelf uitzoeken, die het heeft over koopkrachtontwikkelingen en iets zegt over de kosten van energie met andere woorden dit probleem, dat blijkt wel is nog niet zo lang aan de orde dus de energiearmoede komt nu aan de orde, en dus we hebben een nieuwe situatie, en ik denk doordat met name nu ook dat duurzaamheidsfonds aan de orde komt, en het gaat over energie valt, valt dit samen, en dienen we dus, u, en ik zie de zorg die u hebt, die hebben wij ook ...daar op te gaan acteren. Uh, er is uh, extra middelen. In januari krijgen wij extra middelen vanuit het Rijk. 150, waarschijnlijk 150.000 euro die we mogen inzetten. En uh, dan de vraag, ja, hoe snel kan je dat allemaal regelen? Uh, het is niet de bedoeling dat het een soort van... ...u geeft het geld maar zomaar en het kan geregeld. Dat is aan regels gebonden. Dus we moeten een, iets vinden wat direct effect heeft. Uh, de maatregel die, die mevrouw Koper noemde met die, uh, die witgoedactie... Ja, daar waren wij ook al eens mee bezig om te kijken van... want we hebben die regering binnen om dat op te pakken. Het is dus nu eind januari, dus we gaan het versneld oppakken. Zeker naar aanleiding van hetgeen wat u heeft aangedragen. Dus we gaan versneld kijken hoe we extra kunnen inzetten... naast al de middelen die vanuit het Rijk ter beschikking komt. De 400 euro belasting, de 200 euro voor de minima en die 150.000 euro. Wij schatten in... Um, dat er daar zo'n 550 uh, gezinnen of uh, eenheden, huishoudeneenheden daar gebruik van gaan maken. En als ik kijk naar waar het behoefte aan is. Dan denk ik dat die, vooral die regeling met die witgoed. Maar er kunnen ook andere regelingen nog te zijn. Een pakket maken we of een keuze. Dat we die, die groep snel moeten gaan bereiken. Dus ik zeg toe dat ik uh, versneld die nota naar u toe zal brengen. En uh, vervolgens dan ook, uh, nou, daar, uh, daar moet dan extra middelen voor ter beschikking worden gesteld. En mijn idee was zelf van, uh, ik wilde de verdubbelaar inzetten. Dus die 150.000 euro leek mij niet onverstandig om die te verdubbelen. Want dan kan je bijvoorbeeld ook, bijvoorbeeld met zo'n witgoedactie, zo rond, rond de 500 euro extra inzetten voor, voor die doelgroep. Dus... En of dat dan uit het duurzaamheidsfonds moet komen of een ander fonds, ja, dat zal mij als wethouder van uh, financiën wel van belang zijn, maar als wethouder van uh, werk en inkomen kijk ik daar wat, wat ruimer naar. En dat moet vooral niet verward worden, want die worden ook zeggen: ja, maar in oktober hebben, nee, in oktober hebben we een hele andere discussie gehad. En die, die gaan we ook voeren. En daarvan is gezegd die discussie voeren we bij de voorjaarsnota. Dat gaat over het IJslandse model, over gezinnen enzovoort. En wat doen we al en wat kunnen we beter doen. Interruptie van de heer Elkebali hier, meneer Bluis. Ja, voorzitter, het is niet echt een interruptie, is meer een vraag. Want uh, in die bewuste motie staat wel degelijk ook genoeg dat we energiearmoede moeten tegengaan. Uh, dat heb ik nog nagezocht. En uh, we hebben u daar eigenlijk indirect ook mee gemandateerd om de ruimte die in de begroting zit... ook voor dat doel te kunnen gebruiken. Dus dan zou u verdubbelaar daar natuurlijk ook vandaan kunnen komen. Of zie ik dat verkeerd? Hier uh, ja. blijft. Ik, ik lees even de motie... nog even door... Uh... Ik was wel even benieuwd. Uh, ja, de oplopende energieprijzen. Die staan er, die staan er ook in. Ja, nee, dat, dat... Maar dat, dat is nu een extra probleem geworden. Het, het is dus, een, dus we willen versneld reageren. Dus mijn verzoek is aan jullie... aan, aan de raad... Bent u het mee eens? Ja, we moeten het doen. We moeten kijken naar extra middelen. En ja, geeft u ons dan de ruimte om binnen nu en twee weken... dan met een voorstel nog naar u toe te komen... om bij de laatste raadsvergadering dat dan ter beschikking te stellen. Dan kom ik volgens mij ook tegemoet aan wat de heer Deen... De heer Deen zegt van het moet ook snel gebeuren... want we moeten niet te lang wachten. Ik geef de ruimte aan de andere partijen die zich in hebben gezet... voor dat duurzaamheidsfonds. En wij zoeken naar waarschijnlijk wat extra middelen... Ik zeg zo rond die 150.000 euro. Daar denk ik aan om dat proces wat we van het Rijk krijgen in te zetten. Ik denk dat we dan iedereen goed bedienen. Dat we snel acteren met elkaar. En dat dit volgens mij iedereen dan ook de ruimte geeft. Om wat hij wil dat daarin voor elkaar kunnen gaan. Interruptie van de heer Deen. Ja. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik, ik hoor het verhaal van de heer Bluis aan. De heer Van Haafden paast uh, uh, zeg maar mijn amendement naar de heer Bluis. En dan, uh, dat is op zich natuurlijk prima, want het gaat ook om geld. Maar dan, dan hoor ik eigenlijk een, een, een heel ja, universeel armoedeverhaal. Er wordt helemaal niet op mijn amendement ingegaan. En ik vind het al fijn dat, dat er in ieder geval erkend wordt dat er een probleem is en een nijpend probleem, een acuut probleem... en dat daar uh, misschien naar, naar en der naar geld gezocht wordt... een beetje van het Rijk en verdubbelaar en toestanden. Maar inhoudelijk vraag ik gewoon in mijn amendement... kunnen wij 500.000 euro vrijmaken uit dit duurzaamheidsfonds? En daar hoor ik helemaal geen antwoord op. Het gaat alle kanten op, behalve richting mijn amendement. En... Ik bedoel, hetzelfde is gedaan met dat uh, fonds richting bijvoorbeeld de armoede. die ontstaan is uh, door, de, door dat vreselijke corona-gebeuren. Daar is dit fonds ook voor gebruikt. Dus dat, dat is gewoon mijn vraag. En dan kunnen we heel lang een armoedeverhaal houden. maar ik, ik wil toch graag concreet horen. Um, uh, ja, hoe daar tegenaan gekeken wordt, ja of nee? Ik heb begrepen dat straks de heer Van Haafden nog even het woord terugkrijgt. En ik ga ervan uit dat dat een deel van uw vragen oplost. Ik kijk nog even naar de heer Bluis. Was aan het ja, ik, ik denk dat ik heel helder ben geweest. Ik, heb, ik zeg volgens mij heel duidelijk waarom het niet uit het duurzaamheidsfonds. We gaan naar extra middelen, middelen zoeken. En die, daar kom ik met een voorstel voor. Dus volgens mij ben ik heel duidelijk geweest dat ik dus niet zeg van we gaan het nu maar uit het duurzaamheidsfonds halen. Dat zeg ik. We gaan het op een andere manier de middelen erbij zoeken. En we laten het duurzaamheidsfonds verder intact. Want ook dat is een belangrijk item wat, wat opgelost moet worden. Dat Heerlijk. is wat ik zeg. Dus ik, volgens mij ben ik duidelijk geweest. Dus ik hoor graag van de gemeenteraad of, of ze dat voorstel ondersteunen. Dan zal ik zorgen dat ik heel snel met een voorstel naar u kom... om de energiearmoede, om daar een extra voorstel voor in te dienen. En het andere loopt gewoon met de voorjaarsnota mee over het armoedebeleid. Want het is nog steeds... Het armoedebeleid ging over, over die gezinnen en, en het ging vooral om, om die te ondersteunen. Dus dat is een, een ander ingewikkelde verhaal, maar dat gaan we ook mee aan de gang. Ik zie een handje van de heer, de heer Hermsen. Ja, ik wil daar graag een suggestie voor doen, want ik zag dat u ook een uh, fantastische uh, brief heeft gestuurd over de December Circulaire. En dat u er nog wat een en ander overhoudt. Dus ik stel voor dat u die ruimte daarvoor gebruikt. Dus onze steun heeft u. Ik ga terug naar de heer Van Haafden. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, even, toch, even reageren op de laatste uh, opmerking van de heer Deen. Want hij zegt het terecht. Het is namelijk een duurzaamheidsfonds waar wij waar u met name uh, zeg maar, een bedrag voor wil uh, onttrekken om uh, energiearmoede in uh, Zandvoort uh, te, te kunnen uh, ondersteunen of te kunnen dekken. Het kenmerk van dit duurzaamheidsfonds is namelijk dat het niet een eenmalig traject wordt... ...maar vooral een duurzaamheidskarakter heeft... ...waarbij de komende jaren inwoners en ondernemers van Zandvoort profijt zullen hebben. En daarmee is het initiatiefvoorstel van mevrouw Kalper ondersteund ook door de heer Mette zo belangrijk. Namelijk, wanneer je het 150.000 euro die wij van het Rijk krijgen... ...en dat is ongeveer 266 euro per huishouding, nou zouden gebruiken om inderdaad de inwoners die dat nodig hebben... een energiezuinige wasmachine of een energiezuinige koelkast te kunnen laten aanschaffen... met een extra steun die een collega Bluis nu in feite toezegt... dan slaan we twee vliegen in één klap namelijk het geld dat wij van het Rijk krijgen in het kader van energiearmoede te bestrijden, gebruiken we voor de, de verduurzaming van de huishoudens in Zandvoort voor die gezinnen waar het inderdaad belangrijk en ook nodig is. Dus daarmee denk ik, meneer Deen, haalt u precies datgene binnen wat u wilt. En of dit dan nou uit de pot betaald wordt vanuit het duurzaamheidsfonds. Waar ik geen voorstander van ben, dat zal duidelijk zijn. En of uh, de heer uh, Blais met een voorstel komt om het vanuit een andere uh, financieringsmogelijkheid uh, mogelijk te maken. Uh, nou, dat is maar eigenlijk uh, om mij om het even en het is aan hem om uiteindelijk het uh, voorstel aan u te doen. De heer Deen, interruptie? Ja. ja. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik, ik vind het wel bijzonder hoor. Want nu zegt de heer Van Haafden dat ik op mijn wenken bediend word. Uh, doordat er 266 euro vrijkomt voor een energiezuinige wasmachine. Nee, nee. Ja, het, het spijt me wel om meneer Van Haafden, maar daar vraag ik helemaal niet om. En dan zal dat misschien nog verdubbeld worden ja, naar 500 euro voor een aantal huishoudens. En dan moet ik nog meneer Van Haafden teleurstellen. Want ik heb er namelijk net een aangeschaft. Een energiezuinige wasmachine. 1100 euro. Maar dat terzijde. Ik vraag helemaal niet om een energiezuinige wasmachine. Dat heeft mevrouw Koper gedaan. Dus dat moet u niet mij over beantwoorden. Ik vraag, kunnen wij dit fonds gebruiken? Ja, in ieder geval een half miljoen daarvoor. Reserveren voor dit probleem. Meer vraag ik niet. En als u dan denkt dat u mij tegemoet komt door een wasmachine. Nee, want een wasmachine daar kun je geen rekeningen van betalen. Het woord aan Stop. Van Haafd. Het woord is in de heer Van Haafden. Voorzitter, ik meen dat ik ook de vorige keer in de commissievergadering en ook vanavond nog even bevestigd door collega Bluis heb aangegeven dat het Rijk de energiestijging van de afgelopen maanden gaat compenseren. Elk huishouden, elk huishouden ook in Zandvoort krijgt in ieder geval 400 euro. Uh, vergoeding uh, uh, als het gaat om de uh, energie, gestegen energielasten. En daarbovenop nog een keer 200 euro uh, aan uh, belastingmaatregelen, die uiteindelijk uitkomen op ruim 600 euro cash voor alle inwoners. En daarbovenop. Daarbovenop Nog een keer extra voor de mensen die uh, onder de, uh, uh, zeg maar, uh, lijden onder de energiearmoede... zoals u dat noemt, nog een keer extra 266 euro. En wij nemen het voorstel van mevrouw Kopen over... door dat bedrag wat wij krijgen als gemeente te gebruiken... voor die inwoners, voor die huishoudens... om er een duurzame investering van mogelijk te kunnen maken. En dan leggen we nog een keer extra een bedrag bovenop. Dus de... Het is niet zo dat de huishoudens in Zandvoort die daar dringend behoefte aan hebben geen geld krijgen. Ze krijgen wel degelijk geld. Dan uh, het vervolg, uh, uh, de vraag die mevrouw Koper nog even stelde over de stand van zaken met betrekking tot de isolatie van huurwoningen door Pre-Wonen. Ik meen te weten dat een deze dagen zij met de investeringsstrategie uh, gaan komen. En daarin kunt u dus gaan lezen hoe Prewonen de komende periode denkt uh, aan die opdracht uh, te gaan voldoen en waar ze mee gaan beginnen. Dan uh, denk ik eerlijk gezegd al meteen dat ik uh, de vragen die gesteld zijn door uh, de raadsleden uh, in grote lijnen. Ja, ik denk dat ik ze allemaal beantwoord heb, voorzitter. Prima. Dan... Uitstekend. Dat gaan wij zien. Um, ik ga terug, ik zie een handje van de heer Hendricks is dat een interruptie? Um, nou ja ja, eigenlijk al en, uh, namelijk op het punt dat hij maakt dat, dat de wethouder alle vragen beantwoord heeft ik had gevraagd uh, um, wanneer er nadere regels of nadere subsidieregelingen komen, juist voor dat deel van die uh, projectsubsidies waar ook de heer Bouwbegrost zijn amendementen over indienen, want die kaders nu zijn erg breed, het college zegt ook al in die kaders, het college kan nadere regelingen opstellen ik ga ervan uit dat die er ook nog komen. Hij ging net wel in de wethouder op de termijn van aanvraag. Maar ik neem aan dat zo'n aanvraag wordt ook aan zaken getoetst. Um, wanneer komt het college met uh, dat soort nadere regelingen? Wanneer er, waar het college straks aanvraag aan gaat toetsen. Hier vanavond. Ja voorzitter, ik, ik meen eerlijk gezegd dat die ook al beschreven staan in het voorstel. Maar als daar door de heer Hendricks om een extra verduidelijking gevraagd wordt, wil ik daar graag aan tegemoet komen. Dus ik zal daar nog een nadere toelichting op geven. Maar in hoofdlijnen staan die ook beschreven in het voorstel en de kaders die daarin zijn opgenomen. Maar nogmaals mijn toezegging aan u blijf staan. Ik ben bereid om u naar een nadere toelichting daarover toe te sturen. Dank u wel. Um, dan kijk ik, ik zie een hand van de heer Bouwberg Wilson. Die wilde ik het woord geven voor de tweede termijn Raad als indiener van het, uh, een van de twee amendementen. Met daarbij ook het verzoek in te gaan op datgene wat de wethouder heeft gezegd met betrekking tot dit amendement. Uh, ...en de toezegging die hij daarin gedaan heeft, wat dit betekent voor uw amendement. De heer bouwerg Wilson. Ja, precies om dat laatste nog wat te verduidelijken, heb ik een uh, verduidelijkende vraag aan de wethouder. Uh, het punt is namelijk, een van de redenen om ons amendement op te stellen is, waar de heer uh, uh, Hendricks duidde er ook al op, is juist omdat die kaders zo ontzettend ruim zijn... En op het moment dat we het dan hebben over het mandateren van het college om eigenstandig daaruit bestedingen of subsidies te verstrekken... dan is het toch wel handig als raad, als je dat uit handen geeft, dat die kaders helder zijn. Nou, die zijn ontzettend breed en om dat dus te versmallen en te verduidelijken was een aanleiding voor het indienen van ons amendement. Nou, een belangrijke toezegging vind ik, bestaat uit hetgeen wat de wethouder heeft gezegd... om niet op volgorde van binnenkomst maar, of, maar op uh, inhoud te gaan beoordelen... Nou, dat lijkt me al een heel belangrijke verbetering dan wat er eerst lag. Uh, maar ik uh, zou eigenlijk, naar aanleiding wat er door de wethouder is opgemerkt, verder ook om een schorsing willen vragen. En die schorsing is bedoeld niet alleen om dat binnen onze eigen fractie uh, met elkaar te bespreken, maar ook met de andere fracties. En u weet, dat gaat nu niet interactief. Dat moeten we na elkaar doen. Dus uh, ik zou u willen vragen om een schorsing van 20 minuten. Heeft u e microfoon uitstaan, uh, burgemeester, ja. voorzitter? Ja, excuus. Nee, ik kijk eventjes naar de heer bouwburg wilson ik, ik snap dat het in deze zitting een hele lastige is, maar denkt u dat u het in 10 minuten kunt doen? Nee, dan had ik geen 20 minuten voorgesteld. Maar laten we het proberen in 15 minuten dan. Ja, en meld u zich zo snel als het kan. Dank u ja, wel. Ja, uiteraard. Ja. Ik schors de vergadering. De beste luisteraars. Voor iedereen die op de radio luistert op dit moment is de vergadering geschorst. Zodra deze weer doorgaat, zullen wij weer de raadvergadering vervolgen op de radio. Klein. Een taxi, het is te laat, het is voorbij, wie wil bloed op de achterbank van de werkelijkheid, denk goed na welke kant je staat.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 Dudududu ci bun ci bun dudududu vieni via con me entra in questo amore buio non perderti per niente al mondo vieni via non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia.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 C'est a cappatoio azzurro, freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips, Do chips, do do do. chips, chips, chips, chips, do do do chips, chips, chips, chips, Do do do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 Ja, ik geef het woord. Uh, ik heropen de vergadering en geef het woord aan de heer Bauer-Wilson. U... Ja, voorzitter, dank u voor, uh, voor de schorsing. Die hebben wij uh, nuttig gebruikt. Uh, wij zijn blij met de, uh, met de, de, de methodiek die Wethouder van Hagen voorstelt. Uh, voor wat betreft het inzamelen van een aantal uh, aanvragen voor bijvoorbeeld een uh, half jaar en vervolgens op basis van inhoud de, de verdeling van de, de, van de subsidies uh, te doen. Um, als toegezegd aan de heer Hendricks uh, stellen wij wel op prijs op om uh, voorafgaand zo mogelijk aan de komende commissie een verduidelijking van de kaders van de wethouder te verkrijgen, zodat het helder is uh, hoe, hoe dat in zijn werk, werk gaat. Um, ter dekking van de, uh, de, de energiearmoede. Nou, er zijn door wethouder Bluis al een aantal mogelijkheden genoemd. Um, vermits uh, er sprake is van een, uh, een surplus nog of in een restant in het coronavonds... zou dat wat ons betreft daarvoor ook gebruikt kunnen worden. Uh, als dat nodig is. Um, uh, dat alles overwegende en indien... De wethouder dat kan toezeggen voor wat betreft de nadere verduidelijking over van de kaders. Uh, zullen wij het amendement uh, niet in stemming brengen. En uh, wachten wij de nadere informatie over dat punt af. Dank u wel voorzitter. Dank u wel. Dat was tevens uw tweede termijn. Dan ga ik naar de fractie van de PVV. Ook voor de tweede termijn. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, het is een, uh, toch een heel samenvat het een heel bijzonder agendapunt geworden. Ik vraag om uh, een half miljoen aan uh, steun voor de mensen in de armoede en ik krijg een wasmachine. Nou, het, het is op zich uh, wel, wel bijzonder, ja, vanavond. Ik, ik vind het ook wel, uh, wel grappig. Weet u, um, ja, ik heb niet de illusie dat dit amendement uh, het zal gaan halen, maar... Ik breng hem toch in stemming en ik hoop dat het college uh, mooie mogelijkheden vindt om deze, om deze mensen op een, op een andere manier snel van hun zorgen te kunnen verlossen. Want, want daar gaat het mij uiteindelijk om. Dank u. Dank u wel meneer Deen. Ik kijk nog even bij handopsteking. Als de heer Bauer Wilson zijn handje zou kunnen laten zakken. Bij handopsteking. Wie vanuit de raad nog uh, behoefte heeft aan een tweede termijn. Ik zie de heer Elgebali. Ja, voorzitter, want er was ook nog een vraag van uh, wethouder mij, aan de Gele Raad. En ik vind het wel een beetje om die vraag ook te beantwoorden. Prima. Dan ja. gaat ik u. uw gang. Ja, dank wel. Ja, want wat dat betreft uh, heeft uh, de, de wethouder daar in alle ruimte, wat GroenLinks betreft, uh, het onderstreept nog eens de motie die wij in oktober hebben ingediend. Uh, en uh, zoals voor mij mevrouw Koperdrecht zei, is in... Uh, December ook weer het een en ander naar buiten gekomen. Dat we daar ook voor kunnen inzetten, of misschien was het wel meneer Hermst die dat zei trouwens. Uh, dus daar kunnen we die ruimte er ook voor inzetten, want uh, dat er een probleem ligt en dat het probleem moet worden opgelost, terecht. Uh, en ik denk dat de heer Bluis uh, dat, dat ook kan met die middelen die daarvoor uh, voor in ieder geval open liggen. Uh, en tot slot zijn wij ook nogmaals heel erg belang en, uh, blij en dat belang willen we nog een keertje onderstrepen. Dat we nu eindelijk een duurzaamheidsfonds uh, krijgen. En daarvoor moeten we zeker de heer Hermst zeer erkentelijk zijn. Uh, omdat hij toch wel eigenlijk uh, de vader is van duurzaamheidsfonds, wat dat betreft. Dus uh, ook dank aan de heer Hermsen wat, uh, wat dit betreft voor uh, zijn goede motie op dat moment... en hopelijk en waarschijnlijk vanavond de uitwerking van die motie. Dank u wel, meneer Algebari. Mevrouw Koper. Ja, voorzitter, dank u wel. Sorry, ik moet even zoeken, want... ik was blijkbaar zuinig met energie, want mijn computer viel uit. En daarna is het een beetje... Uh... Ja, ik ben er weer. Dank u wel. Uh, ja, bijzondere Inderdaad, uh, ik ben het helemaal eens met collega Deel dat het een bijzonder, uh, bijzonder overleg was. Maar het ging wel over twee hele belangrijke punten. Wat kunnen we doen op het gebied van duurzaamheid En hoe kunnen we structureel mensen helpen met energiearmoede? En uh, volgens mij komt alles samen in het voorstel van de heer Bluis en de antwoorden van de, van de wethouder. En ik ben buitengewoon gelukkig met natuurlijk het antwoord als het gaat het voorstel van de Partij van de Arbeid om met de witgoedactie om dat op te pakken, want ik geloof er werkelijk in dat we dan op die manier um, een, een mensen vooruit helpen, de rekening omlaag en ze minder in de laten zitten. En ik ben ook blij om te horen dat Prebonen binnenkort uh, komt met uh, uh, het investeringsplan en daarin de, de slechts geïsoleerde huizen het eerste gaan aanpakken. Kortom, een tevreden uh, een tevreden Partij van de Arbeid hier. En inderdaad, ik sluit me aan bij de woorden van uh, collega Elke Bali. Belangrijk dat het duurzaamheidsfonds op poten gezet is. En iedereen, zeker D66 daar, voor, voor harte de complimenten. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Ik ga naar de heer Mettes. Dank u, voorzitter. Uh, ja, het CDA die, uh, uh, zet de feiten op een rijtje. En die feiten zijn op dit moment gewoon gunstig. Er is geld beschikbaar. En uh, dat betekent dat we eigenlijk in Zandvoort spekoper zijn. Omdat we raadsbreed uh, aandacht vragen voor mensen die last hebben van energie uitmoeden. Dat gaat uitgezocht worden. Er zijn suggesties gedaan vanavond. Dus ook, en daar was ik wel blij mee wat de heer Hermsen zei. Uh, natuurlijk in Zandvoort hebben we onze sociale basis goed op orde. Het sociaal wijkteam voor mensen die problemen hebben op dit gebied luisteren hier... Uh, naar, en die zullen absoluut voor individuele gevallen oplossingen gaan zoeken. Dus wij kunnen ons spekoper uh, rekenen hier in Zandvoort. En wat de toezeggingen betreft is het voor het CDA voldoende. Wij zullen voor het Duurzaamheidsfonds stemmen. En uh, op dit moment met de toezeggingen op de opmerking van de heer Bouwberg Wilson na. Kom nog met die nog eens uh, en geef daar antwoord op de wethouder van uh, Dan uh, wordt hij ingetrokken. Dat lijkt me ook een, ja, een terecht besluit. Want die zorg die u had, die deelde ik ook. Dit voor het best het CDA. Dank u wel. Nog een andere bij handopsteking. Nee, dan ga ik tenslotte nog even naar de heer Van Haafden. Om nog even helemaal af te hechten. Want oh, zie ik de heer Kramer. Ja, voorzitter, ik heb een korte vraag. Want uh, uh, meneer Elkabali doet de suggestie dat uh, de heer Bluis... De vrijheid heeft om de ruimte uit de begroting te gebruiken. Maar ik heb de heer Bluis horen zeggen dat hij in, uh, probeert om nog in februari met een voorstel naar de commissie en naar de raad te komen. Klopt dat? Nee, nee, dat heb ik de heer Bluis horen zeggen. Maar misschien dat we straks nog even in de termijn van het college dat nog expliciet bij hem neer kunnen leggen. Uh, de heer Van Haafden. Dank u wel, voorzitter. Um, goed, uh, ik denk dat het, uh, de, het, de vraag van de heer Bouwberg Wilson nog is. Van, uh, kan ik uh, op korte termijn, en dat is ook een beetje in lijn met uh, de vraag die de heer Hendricks uh, stelde. Nog een keer kort uh, een uitleg geven, een toelichting geven op uh, de kaders en de wijze waarop wij als college. ...om zullen gaan met uh, de binnengekomen aanvragen. Um, mag ik het zo voorstellen, meneer Babberg... ...dat ik op korte termijn, en dat zal echt op korte termijn zijn... ...met een raadsinformatiebrief naar u terug, terugkom... ...zodat u kunt zien en lezen uh, hoe wij daarmee omgaan. En als daar naar alleen daarvan toch nog uh, vragen zijn... ...dat we daar op een gegeven moment op een andere manier... ...ook een keer met de over in gesprek gaan. De intentie is dezelfde. Begrijp uw verzoek, ga ermee ga er aan de slag... Ik kom zo dan nog met u met informatie terug waarvan ik verwacht dat u daar akkoord mee bent. Dank u wel. Dan, zo, heer... dan, dan misschien even voor de snelheid uh, uh, voorzitter. Uh, i, i, de, de, het college en de, en de heer uh, Bluijs heeft toegezegd om binnen een termijn van twee of drie weken naar de raad terug te komen met de voorstel. Dank u wel. Ik zie nog een hand van de heer Barbara Wilson. Nee, daarvoor. Nee. ...voorzitter, dat is namelijk om even te reageren... ...op het, de vraag van wethouder Van Haafden... Uh, uh, ...goed dat hij toezegt om met een toelichting op de kaders te komen... ...maar wat wij gevraagd hadden, was een verscherping van de kaders. En als we daarmee hetzelfde bedoelen, dan zien we dat graag tegemoet. Ik zie de heer Van Haafden volgens mij knikken. Ja, inderdaad, voorzitter. Dat komt op hetzelfde neer. Dank u wel. Eens. Mooi. Ik zie ook nog een handje van de heer Bluis. Ja, even, even kort, meneer de voorzitter... Uh, de commissie is al volgende week weer. Dus ik ga de commissie niet redden. Dus het, het, het wordt een voorstel wat in, na, direct naar de raad gaat. Maar ik probeer wel zo snel mogelijk het bij u te hebben. Dat u het nog kunt bestuderen. En dan toch nog een aanvulling, als het mag. Uh, van de week, komende week heb ik afspraak met Prewonen pre over de prestatieafspraken. Uh, daarin is nog niet een investeringsplan gereed. Dat verwachten ze wel dit jaar nog. Gereden hebben. En dat heeft ook te maken met de ontwikkelingen rond die verhuurdersheffing, hoeveel ze terugkrijgen en, en hoe ze dat moeten gaan invullen. Dus dat duurt iets langer als de heer Verhaafden aangeeft. Maar dat wilde ik nog even toevoegen. De heer Ja, is... ja uh, goed, goed dat de wethouder hier zo uh, bovenop zit en uh, inderdaad binnen uh, korte termijn met een voorstel uh, wil komen om die problematiek van die energiearmoede uh, te benadrukken. Maar hij geeft dat terecht aan. De commissie die zal volgende week, die gaat hij niet uh, redden met dat voorstel. ...is het daarom niet verstandig uh, om misschien op, in eerste instantie het voorstel van de heer Deen uh, te volgen... ...zodat we wel al uh, vrij snel dat geld in elk geval ter beschikking hebben? De heer Bluis. Nou ja, over het voorstel van de heer Deen, dat, dat is niet aan mij, dat is uw dis discussie. Maar als, als, kijk, ik ga ervan uit dat ik minimaal die verdubbelaar mag inzetten. Dat, dat gevoel heb ik al. Met, met minimaal met zoiets kom ik... En dat, dat wordt dan gewoon een kredietvoorstel aan u... Met, met, met, met een globale invulling of een gehele invulling. Dus dat staat dus los van die discussie... die u als raad uh, hebt gehad over de duurzaamheidsfonds. Heer Hendricks? Nou, die staat er niet helemaal los van. Want ik probeer uh, aan te geven dat we... juist met het voorstel van de heer Deen is na dit raadsbesluit van straks... is dat geld uh, ter beschikking uh, van het college om daar dingen mee te doen. En het voorstel van de heer uh, Bluis is dat geld eind volgende maand ter beschikking. En we moeten we ook nog de discussie voeren over hoe we dat precies uh, gaan doen. Dus daarom zou ik mijn voorstel... Daarom zou mijn voorstel van, ik, ik snap dat de heer Bluijs hier bovenop zit, maar gaat het iets sneller? En dat is wel een vraag aan hem, want hij is van de uitvoering. Kan hij niet sneller met die uitvoering starten... als we het uh, voorstel van de heer Deen volgen? Volgens mij heb ik, heeft de heer Bluijs helder antwoord al gegeven... maar misschien nog... Nee, nou, hey, Ik wil sowieso, uh, de, de, de, omdat de, de, discussie, de discussie tussen mevrouw Koper en, en, en de heer Deen, die al een nieuwe wasmachine heeft gekocht, maar volgens mij niet in aanmerking komt voor deze uitkering, uh, wil ik hem ook inhoudelijk onderbouwen. En inhoudelijk het kost gewoon tijd en dan kan je gelijktijdig het krediet vaststellen. Dus het lijkt mij verstandig om het te doen zoals ik het uh, aangrijp. heb. Goed, ik stel voor dat wij overgaan tot stemming van dit voorstel. Ik is wel zit dus in ja. de agenda, met de commissie bepaalt... Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik heb nog heel even overleg met de rivier want uiteindelijk de agenda commissie bepalend is voor hoe voorstellen in uw raad behandeld worden. Dus dat wil ik u wel meegeven, uh, uh, met betrekking tot uh, het voorstel zoals dat door de portefeuillehouder gedaan is. Heer Algebali. Ja, voorzitter, ik zou die agenda-commissie ook willen meegeven dat als er nog enig gevoel is dat we dat stuk nog moeten voorbereiden, bespreken voor de raad. Dat wat GroenLinks betreft we eventueel een commissievergadering voor de raad kunnen doen zoals we ook in andere gevallen al hebben gedaan rondom bijvoorbeeld de Formule 1. Uitstekend. We gaan over tot stemming. We gaan als eerste stemmen over het amendement van de Partij voor de Vrijheid. Um, en de G4 gaat het stembureau openen amendement luistert naar de naam Reservering in Duurzaamheidsfonds om energiearmoede tegen te gaan, om het nog even helemaal samen te vatten. Punt van de orde, meneer Bauer-Hulsson. Stemverklaring, voorzitter. Okay. Krijgt u het woord na de stemming de uitslag? Nee, ja, we moeten nog zeven stemmen binnenkrijgen. Dus, uh... Ik krijg in beeld, er zijn geen stemmingen actief. Dan we moeten de pagina even vernieuwen. Zo'n ja, ververs. Ja, ik had dit probleem ook. Het is inderdaad voor Holpe in plaats van op de pagina zelf onderin verversen dat je de gehele pagina ververs, dan krijg je het wel te zien. Mevrouw van der nog, Berg, Drommel. Alleen de Berg nog. Vijf stemmen voor, namelijk de Dan is... Um... Er zijn er 17 stemmen uitgebracht, 5 voor en 12 tegen. Daarmee is het amendement verworpen en de heer Bouwer wilson had verzocht om een stemverklaring bij deze. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij vinden het een hele sympathieke gedachte van de heer Deen, maar we hebben in de reactie van het college een duidelijke toezegging beluisterd die voor ons maken dat wij vertrouwen hebben dat het college in de geest van de... Uh, van het amendement van de heer Deen zal gaan handelen. Vandaar dat wij het tegen hebben gestemd. Dank u wel. Dank u wel. Dan uh, is het amendement uh, van de OPZ uh, wordt niet in stemming gebracht en gaan wij over tot de stemming van het gehele voorstel opzet duurzaamheidsfonds. En de griffier durft op de knop om het stembureau wederom te openen. Stefan nog. Nee, nee. 17 stemmen uitgebracht. 2 stemmen tegen. 15 stemmen voor. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. Ik zie nog een handje van de heer Bouwberg Wilson. Is dat een oud handje? Nee? Oké. Okay. Prima. Dan um, hebben we daarmee dit vooronderwerp afdoende behandeld en gestemd en aangenomen. En gaan wij over naar het volgende agendapunt. Dat is de, het verstedelings, verstedelingsconcept MRA. Het wordt al iets later, merkt u. Um, aan de raad wordt voorgesteld in te stemmen met het definitieve verstedelingsconcept... Als basis voor het maken van afspraken met het Rijk en de regio en het vervolgtrek van de MRA-verstedelijkingsstrategie om dit besluit voor 11 februari 2022 te communiceren richting het bestuurlijk kernteam Verstedelijkingsstrategie. Um, op dit onderwerp heeft de fractie van het CDA aangekondigd. Dat zij een motie wil indienen en dat die motie mede wordt ingediend door D66, GroenLinks, de Partij van de Arbeid, Gemeente Belangen Zandvoort en de Versie Dommel. Ik geef het woord aan de heer Stefan. Dank u wel. Ben ik goed op staan? Zeker, luid en duidelijk. Ja. Nou, omwille van de tijd... Zal ik het uh, heel kort houden en uh, voor de inbreng over het stuk verwijzen naar uh, de inbreng uh, van, uh, die we hebben gedaan uh, in de raadscommissie. Uh, ik ik uh, kom meteen dan tot de kern van de motie. Um, aanleiding is dat uh, in Raadsprek toch wel het geluid is gekomen dat er um, uh, in het stuk uh, voor ons uh, uit uh, ja, in het verstedelingsconcept uh, MRA weinig voor Sanford uitkomt. En uh, geconstateerd is dat uh, zowel Zandvoort als uh, uh, de gemeente Haarlem... als ook de gemeente Velsen uh, heeft gevraagd uh, om uh, de zogenaamde Velsenverbinding. Dus, dat is, uh, voor wie het niet weet, de aansluiting uh, uh, van uh, de A208 en N208 op de A9. En dan wel voor Beverwijk onge ongeveer. Um, we hebben geconstateerd dat de M MRA... Um, de stuurgroep heeft uh, uh, gesteld dat er onvoldoende nut en noodzaak zou zijn... Uh, voor, uh, uh, ...voor deze gevraagde verbinding. Uh, we constateren ook dat dus, uh, uh, niet alleen Zandvoort... ...maar ook uh, andere uh, gemeenten, onze, onze buurtgemeenten... Uh, ...hier wel degelijk uh, een nut en noodzaak in zien... ...en er ook in diverse beleidsstukken om hebben gevraagd. Ik heb ook zoals toegezegd in de raadscommissie contact gehad... ...met uh, collega- en raadsleden in de andere gemeentes... Uh, en uh, wat ik goed vind om te horen is dat ook uh, collega's van andere partijen uh, in, in deze raad ook uh, um, contact hebben gehad met uh, uh, raadsleiders in andere gemeentes, onder andere mij bekend uh, van de VVD en, en van de PvdA. Dat is toch altijd, altijd mooi dat je ziet dat het toch ook in die, in die samenwerking lokaal, dat het uh, ja, toch lukt. En um, ik kom tot de kern van de motie. Ik zal, ik zal uh, de appétitum voorlezen. Te weten dat wij roepen het uh, college uh, van BMW op zich in de MRA, maar tevens in alle andere uh, ter mede bevoegde bestuurlijke chemia sterk te maken voor het alsnog opnemen van de vuilse verbinding in het verstedelijkingsconcept 2050 MRA. En wij verzoeken uh, het college deze motie te delen met andere gemeenten binnen MRA. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank u wel. Uh, ik ga in willekeurige volgorde even voorzien langs. Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Mede-indiener van, uh, van de motie. En uh, dus niets aan toe te voegen. Kortheidshalve akkoord met het voorstel. Dank u. Dank u wel. CVD. Ja, dank uh, voorzitter. Uh, de heer Stefan haalde het al aan, maar ook bij ons uh, leverden ook regionaal uh, flink wat contacten over die ook de problemen zien. En uh, met name ook in de gemeente Haarlem zien ze dat probleem heel sterk. Uh, dat die verbinding eigenlijk weggevallen is. Dus dat is uh, goed denk ik dat we als uh, partij met een wat breder netwerk daar ook uh, ons uh, best voor doen. Uh, en ook goed om als gemeente Zandvoort zo'n signaal te geven als wat de heer Stefan met dit, deze motie uh, voorstelt. Uh, maar ik kan nog wel een vraag aan hem eigenlijk um, ter verduidelijking. Want dit is op zich, zo'n motie is een goed signaal. Maar zou het niet een sterker signaal zijn als we dit als uh, zienswijze meegeven? Dus dat we dit, uh, deze motie eigenlijk als amendement uh, opnemen. In die zin dat we als zienswijze meegeven um, dat we die valse nog opgenomen willen hebben. Want uh, zoals het nu staat, in